Liselotte Thomasen met het NOS-journaal. Het aantal Afghanen dat naar buurland Pakistan probeert te vluchten... is de afgelopen dagen flink toegenomen. Een beambte van een van de belangrijkste grensovergangen... zegt dat elke dag zo'n 10.000 inwoners van Afghanistan de oversteek wagen. Normaal gesproken passeren ongeveer 4.000 Afghanen per dag daar de grens. In de Britse krant The Guardian spreekt een lokale Pakistaanse gezondheidsfunctionaris... van een ongekende stijging van het aantal vluchtelingen uit Afghanistan. Een woordvoerder van de Pakistaanse deelstaat Balochistan ontkent... dat er een massale vluchtelingenstroom op gang is gekomen in het gebied. Hij zegt dat Afghaanse vluchtelingen niet worden toegelaten. In Japan zijn twee mannen van in de dertig overleden... die mogelijk een vervuild Moderna-vaccin hebben gekregen... Volgens het Japanse ministerie van Volksgezondheid overleden ze allebei een paar dagen na hun tweede prik. Die bleken allebei afkomstig van een badge die later werd achtergehouden na meldingen over vervuilde flacons. De exacte doodsoorzaak van de mannen wordt nog onderzocht. Japan besloot donderdag uit voorzorg meer dan 1,6 miljoen doses van het Moderna vaccin in te trekken... na meldingen over mogelijke verontreiniging. In Europa zijn geen vervuilde flacons verspreid. De Fiat heeft in Venlo een man opgepakt die vervalste coronavrij verklaringen verkocht. Kopers konden die gebruiken om naar landen te gaan waar een negatieve test verplicht is. De verdachte is een man van 47 uit Nijmegen. De twee mannen die worden verdacht van een aanslag op een Groningse journalist... staan bekend als corona-ontkenners en complotdenkers, schrijft het Dagblad van het Noorden. Waarschijnlijk hadden ze het op de journalist gemunt... omdat die op de Groningse nieuws-site SICOM kritisch schreef over complottheorieën. Ze gooiden vorige week explosieven tegen zijn voordeur. Het weer, af en toe zon, in het binnenland kans op een bui. Aan zee staat een stevige noordenwind en het wordt maximaal 20 graden.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 Morgen luisteraars, welkom bij Goedemorgen Zandvoort. We gaan weer een leuk programma voor u maken met verschillende onderwerpen en natuurlijk heerlijke muziek. Uh, we gaan eerst het programma met u doornemen. Wat gaan we vanmorgen doen? We gaan praten met wethouder Raymond van Haften over de duidelijkheid of onduidelijkheid over doorlaatbewijzen tijdens de aankomende GP... Daarna gaan we praten met twee verschillende spelers in een heel belangrijk landelijk en lokaal politiek debat. Namelijk moeten de Partij van de Arbeid en GroenLinks gaan fuseren. Maike Koper en Karim Olgebali gaan we daarover interviewen. En voor de zekerheid vertel ik u alvast wat we in het tweede uur gaan doen. Dan kunt u blijven luisteren naar het nieuws en de reclame. Dan gaan we praten met Ron Bauer van Laurel en Hardy. Riek de Haan gaat praten over de Kika Run. En Martijn Hendricks over het toekomstplannen van hem bij de VVD uh, en gewoon in het verdere leven. De muziek wordt vandaag verzorgd door Cor Draaier... die ook de techniek doet. De redactie werd gedaan door Gert van Kuik... en de presentatie doe ik zelf, Roy Dongen. En als het goed is, hebben we nu aan de telefoon... onze eerste gast, wethouder Raymond van Haafden. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat fijn dat u er bent. Uh, ja, en we gaan natuurlijk gewoon maar meteen beginnen. Uh, we lezen van alles, want sommige mensen lezen van alles op Facebook en andere berichten... over onduidelijkheid en over tientallen doorlaatbewijzen. Uh, wat is er aan de hand? Ja, nou, het is duidelijk dat er, dat uh, betreft het een en ander is, uh, is fout gegaan de afgelopen weken. Uh, er zijn uh, nogal wat uh, databestanden met elkaar uh, zeg maar, samengevoegd. ...van verschillende uh, instanties, ook uh, de gemeente en de reisdienst voor het wegverkeer. Uh, en dat heeft uh, in ieder geval uiteindelijk ertoe geleid... ...dat een hele hoop dubbele uh, gegevens in die systemen terecht waren gekomen... Um, dat was uh, een behoorlijke klus om te kijken of dat uit elkaar ge gehaald kon worden. En dat is niet in alle gevallen gelukt, dat moeten we constateren. Ja. Um, dus ja, dat is, dat is ontzettend vervelend voor de mensen die uh, nog steeds geen uh, doorlaatbewijs hebben ontvangen. Maar daar ga ik iets meer over zeggen. Aha. Um, want um, er zijn de afgelopen dagen uh, heel veel e-mailtjes binnengekomen bij uh, de organisatie, bij het team doorlaadbewijzen. En dat waren er uh, logisch uh, steeds meer. Want ja, mensen wachten nog steeds op hun doorlaatbewijs en gaan dan reageren. En hebben ze een dag later nog geen doorlaadbewijs, gaan ze opnieuw reageren. Met andere woorden er is een stuur meer aan e-mails uh, ontvangen die allemaal gelezen en beantwoord zouden moeten worden. En gelijktijdig was het team bezig om uh, de doorlaatbewijzen uh, gereed te maken en yes. voor verzending. Uh, nou, wat er uiteindelijk gisteren is besloten, omdat uh, het wordt steeds korter dag, uh, hebben we gisteren besloten om, uh, om alle uh, mensen die een e-mail uh, met vraag, en opmerking hadden gestuurd, gisteravond een mail te sturen uh, met daarin eigenlijk uh, het verzoek van als het, vandaag niet bij u binnenkomt... Hè? ...want er wordt vandaag nog post bezorgd. Ja. Komt er vandaag geen doorlaatbewijs... ...bij u op de mat... ...reageer dan via die e-mail... ...daar zit een formulier bij... ...en als u dat doet... ...voor maandagochtend 10 uur... ...dan kunnen wij garanderen... ...dat iedereen die dat gedaan heeft... ...dus dat formulier ingevuld... ...en heeft opgestuurd... ...dat dan automatisch... ...het doorlaatbewijs nog wordt uh, gereed gemaakt... ...en maandag binnen de 24 uur, 24 uur bestelling wordt afgeleverd op de dinsdag. Dat is wat we hebben kunnen geregelen. Dan is het nog steeds mogelijk dat mensen die niet per e-mail geregeld gerekend, gereageerd hebben... ...maar wel eigenlijk zeggen... ...ja, ik wacht nog steeds op mijn doorlaatbewijs. Nou, daar wordt dit weekend op doorgewerkt. Dus we kijken nog steeds dit weekend alles na... Of er toch nog adressen tussen zitten van mensen waarvan wij moeten aannemen dat die geen doorlaatbewijs hebben ontvangen. Dat is waar we enorm druk mee bezig zijn. Het is ontzettend jammer, ontzettend jammer dat het zo op deze manier gaat. Dat mensen in onzekerheid verblijven. Maar we doen er alles aan, alles op tijd geregeld te krijgen. Ja, nou, ik heb ook geen doorlaatbewijs ontvangen. Uh, en dat is uh, de, blijkbaar toch ook iets goed gegaan, want ik heb ook geen auto. <laughs> nou, dat, nou ja, dan moet je gewoon op de fiets. <laughs> ja, ik, ik blijf op de fiets we de trein komen natuurlijk. Nee, maar <coughs> omdat sommige ja. mensen dus 14 doorlaatbewijzen kregen en maar in ja. auto hadden, nee, dacht ik. Nou, laten we ook even ja. aangeven dat er in deze hectiek ook een paar dingen goed gegaan zijn. Uh, mensen die geen auto hebben, hebben in ieder geval geen doorbewijs laten gekregen. Nee, nee, nee, dus, nee. Dat is ook goed. Nou ja, gelukkig, nee hoor. Het zijn natuurlijk heel veel mensen die gewoon wel hun doorlaatbewijs hebben gekregen. Soms wat ja. later dan het verwacht, dan aangekondigd heeft, ook te maken met het feit... ...dat wij uh, de datum waarop je tot wanneer je je aanvraag kon indienen hebben verlengd. Hè. Het was oorspronkelijk de sluitingsdatum was 20 augustus. Die hebben we verlengd naar 25 augustus. Dat betekent dat mensen dus later nog de gelegenheid hebben gehad... ...om extra doorlaatbewijzen of hun doorlaatbewijs uh, te bestellen. Uh, en dat zorgt natuurlijk ook voor een vertraging in het hele proces... Maar neem niet weg dat er fouten gemaakt zijn. Ja. En we zijn uiteraard aan het uitzoeken waar die fouten dan vandaan komen. Maar dat doen we liever na het Formule 1 één weekend. Nu moeten we ervoor zorgen dat iedereen zijn doorlaatbewijs krijgt. Ja, Dit nemen we mee in de evaluatie. Dan uh, nodigen we Zo natuurlijk het. weer uit op de radio om toe te lichten hoe, uh, wat er allemaal goed ging. En wat er wat minder goed ging. En wat de leermomenten zijn. Zeker. <laughs> het is nog steeds voor ons allemaal de eerste keer. Hè? Vergeet dat niet, hè. Dus inderdaad ontdekken we steeds elke dag weer opnieuw, uh, uh, waar we uh, rekening mee hadden kunnen en moeten houden, is nog steeds ook vanuit de landelijke overheid zaken die op ons afkomen. Het is een, een, een gigantische uitdaging alles om op alles tijd te hebben, uh, maar goed, ik ga ervan uit dat uh, ons dat absoluut gaat lukken. En daar gaan we zeker uh, naar kijken. Uh, wel een belangrijke vraag nog is Die doorlaatbewijs, als zijn die uh, nou gepersonaliseerd? Want uh, als ik er 14 heb, kan ik je niet meer anders uh, uh, uitdelen? Nou ja, het, het, het, het, het, kijk, waar het om gaat natuurlijk... Hè, we hebben dat al eerder aangekondigd, ook in de informatieavond... Uh, toen op via uh, Zoom, dat mensen uh, uh, als ze een eigen oprit hebben... Uh, en of uh, een garage uh, en daarbij uh, ook een oprit, dat het best mogelijk zou zijn om twee doorlaatbewijzen dan te hebben. Maar dan moeten de mensen die met een doorla doorlaatbewijs naar Zandvoort komen, wel kunnen parkeren op eigen terrein. Ja. Want als je een doorlaatbewijs via social media, hè, softmark, Plaats en dergelijke, te koop aanbiedt, dan moet je je realiseren... dat die mensen met dat doorlaatbewijs... geen parkeerplek kunnen vinden in Zandvoort. Tenzij ze bij jou op je eigen oprit mogen staan. Ja. Maar er is... Geen plek, er is geen parkeerplaats voor mensen die van buiten naar Zandvoort komen met een doorraadbewijs. Terwijl ze daar eigenlijk geen recht op zouden hebben. Dat moeten mensen zich realiseren. Want dat betekent dat dat je je auto ergens eh, onterecht parkeert? Ja, dan loop je het risico dat je wordt weggesleept. Dus dat is ook heel belangrijk voor de mensen die een doorraadbewijs op dit moment op marktplaats aanbieden. Het heeft geen zin. Mensen worden uh, in ieder geval uh, als het gaat om een parkeerplek, eigenlijk doorverwijzen. Want er zijn niet meer parkeerplaatsen dan aan parkeervergunningen zijn verleend. Juist, maar dan hoop ik dat de, de snowdaart die ze aanbiedt dat erbij vertelt. Uh, en dat natuurlijk uh, de, degene die ze misschien zou willen kopen uh, daar ook over nadenkt. Want die denkt natuurlijk: ach, ik heb een doorlaatbewijs, kan ik kan lekker met de auto in de zand ja, nou ja, dan, dan veroorzaken we eigenlijk met elkaar een, een parkeerprobleem. Wat we ja. nou juist willen voorkomen. Oh, ja. We hebben er juist voor gekozen om te zorgen van. Laat Zandvoort niet volstromen met allemaal auto's die eigenlijk hier helemaal niets te zoeken hebben. Laten we die vooral buiten de ring parkeren. En vervolgens met de trein of op de fiets naar Zandvoort komen. Het ah, heeft nee. geen zin om uh, mensen massaal een doorlaatbewijs te geven of te verkopen. Die eigenlijk hier helemaal geen. Uh, ...nou ja, eigenlijk niks te, doen, te zoeken hebben. Nou zegt u massaal, uh, heeft u enig idee hoeveel uh, uh, doorlaatbreizen er onterecht of per ongeluk gestuurd zijn? Nee, ik heb er geen beeld bij. Uh, wat wij wel weten is dat het enkele tientallen zijn. Maar dat, ja, dat uh, is altijd lastig om uh, te onderzoeken of het inderdaad via een officieel kanaal wordt aangeboden... Uh, maar nogmaals, ik denk dat het veel belangrijk is dat de inwoners van Zandvoort zich realiseren dat als zij te veel doorlaatbewijs hebben gekregen, ze eigenlijk uh, meehelpen aan het, het, het vastlopen van uh, het parkeerprobleem in Zandvoort. En dat is eigenlijk wat niemand wil. Nee, dat wil zeker niemand. Want we willen natuurlijk een hele mooie Grand Prix maken deze eerste Grand Prix zijn. na zo'n lange tijd. Ja, en er, er, er gebeuren genoeg uh, zaken die, waar je als je nu door het dorp loopt kunt zien dat we al helemaal echt in de stemming zijn en komen uh, voor het komend weekend. Ik was uh, uiteraard gisteren nog eventjes door het dorp aan het lopen en dat zal ik vandaag ook weer doen. De sfeer zit er denk ik al goed in, het is allemaal ontzettend leuk aangekleed. En uh, nou ja, wat we al twee weken geleden zeiden, wij zijn er klaar voor. En ik hoop dat uh, iedereen ook in zijn uh, eigen straat met elkaar nog even met de buren uh, de komende dagen uh, de, de vlag uit gaat steken. Uh, eventueel nog wat gaat verzieren. Laten we er met z'n allen echt een mooi feest van maken. En laten we ook uiteraard hopen dat Max dan ook nog kan winnen volgende week zondag. Want dat zou het feest helemaal compleet maken. Dat helpen wij natuurlijk met z'n allen ook. Jazeker. Ik ook hoor. De redactie uh, uh, online die laat nog eventjes weten... dat de doorlaatbewijzen op dit moment uh, 45 euro doen op uh, Marktplaats. Kijk. Uh, maar goed, dan moeten we misschien maar eens even... die snoodaard uh, waarschuwen dat ze dat niet moeten verkopen. Nou nee, ja, dat kunnen we inderdaad op die manier doen. Hè. Maar nogmaals, we hebben onze handen vol aan om uh, alles nu goed uh, te regelen... van dat alle mensen die dus een e-mail hebben gestuurd. En uh, aan de andere kant zoeken we uiteraard ook uh, naar mensen... die uh, op deze manier uh, denken uh, en nog wat aan over te kunnen houden. Die zullen we uiteraard ook benaderen. Uh, maar het, het, het, het zullen er niet overdreven veel zijn. Maar nogmaals, uh, ook bij deze de boodschap heb je inderdaad een, een, een doorlaatbewijs extra en denk je dat je die kan verkopen... realiseer je wel, wat ik net gezegd heb... dat deze mensen geen parkeervergunning hebben in Zandvoort. en dus niet hun auto ergens kunnen parkeren. Ik vind dat dat het allerbelangrijkste boodschap moet zijn. Ja, en het gevaar natuurlijk ook is dat die mensen die het verkopen... Uh, straks een hele boze mensen voor hun deur krijgen. Uh, ja. Omdat die zeggen van ja, je verkooft maar een doorlaatbewijs... maar ik mag helemaal niet parkeren, mijn auto is weggesleept. Ja, dat klopt. Ja. Dus dat risico ja. zit er ook in. Dus een klemmend beroep namens de wethouder op iedereen in Zandvoort... verkoop u doorlaatbewijzen, niet mocht u de een extra hebben. Zo is het. Um, ja, en dan hebben we natuurlijk even een andere vraag... even los van ja. al deze dingen. Uh, dat Verstappen Weekend... of Verstappen, hoe we wij nu. Uh, het, uh, de Grand Prix komt eraan. Ja, en nu als verantwoordelijk wethouder... u zit natuurlijk gewoon uh, uh, vier dagen op de tribunes... Uh, ja, nou ja, ik, ik, ik heb al eerder aangegeven dat wij natuurlijk gewoon aan, aan het werk zijn, en ik ook. Wij zijn uh, die uh, vier dagen vanaf uh, donderdag natuurlijk volop uh, uh, aan het werk... om uh, nou, aan de ene kant natuurlijk ook onderdeel te zijn van uh, nou ja, datgene wat er allemaal op het circuit plaatsvindt. Maar we lopen natuurlijk ook door het dorp en er, veel, er vindt veel meer plaats dan alleen op het circuit... Uh, alleen al, uh, al in het kader van de veiligheid... Uh, alle mobiliteitsplannen... Uh, die moeten doorgesproken worden. Er worden wel of niet uh, demonstraties uh, georganiseerd... waar we aandacht aan moeten besteden. Dus we zijn volop uh, uh, bezig. Uh, er werkt een team van tientallen uh, medewerkers uh, die allemaal dat in de gaten houden... samen met de politie, samen met de regio en de veiligheidsregio... en ook met de spoorwegen. Dus ik sta constant in, in verbinding met al deze uh, uh, mensen... om ervoor te zorgen dat uh, ook het feestje op het circuit uh, goed uh, kan plaatsvinden. En natuurlijk heb ik even tijd tussendoor... om naar de, de, de, de kwalificatie te kijken en naar de races te kijken. Uh, gelukkig wel. Gelukkig wel. Maar we hebben dus ook gewoon hard aan het werk die vier dagen. Ja, uh, ja. Geldt dat voor veel van de, de mensen die bij de gemeente werken? Dat die extra uren moeten maken om het allemaal te helpen begeleiden? Nou, dat, dat zeker. Kijk, in totaliteit uh, uh, heb ik ongeveer uh, tussen de 70 en 75 medewerkers die de afgelopen weken continu bezig geweest zijn om alles in goede banen te leiden. Alle vergunningaanvragen, alle zaken die op ons pad kwamen... te beoordelen, te adviseren en te reageren, enzovoort, enzovoort. Um, daar is een deel van actief uh, op verschillende locaties in Zandvoort. We worden constant gemonitord. Uh, wat er, waar het allemaal speelt, waar eventueel uh, een opstroping op, plaatsvindt, zodat uh, de anderhalve meter maatregel uh, in gevaar komt. Uh, dat wordt allemaal gemonitord. Daar moeten maatregelen. Handhavers zijn uh, aan het werk. Politie achter de schermen, natuurlijk, druk bezig. Uh, en er zijn ook een aantal mensen uh, op het circuit uh, van ons uh, om ook daar te controleren of alles conform de afspraken uh, goed in goede banen geleid wordt. Dus we zijn daar, uh, nou ja, ik wil niet zeggen 24 uur per dag mee bezig, maar dat lijkt er bijna wel op. Nou, dat is de 24 uur van de mans. Die kunnen we dan ook naar Zandvoort gaan halen. Ja. <laughs> U bent er helemaal klaar voor. Ja, zeker. Ja. Ja. En um, ja, ik wil geen spelbreker zijn. Parkeerproblemen worden opgelost. Wordt er ook nog rekening gehouden met um, een enkele snode raddraaier die nog uh, stampij wil gaan maken? Dat er voldoende capaciteit is met onze kleine politiekorps? Nou ja, uiteraard. uiteraard uh, uh... Uh, ook dat uh, uh, peilen wij of er aanvragen. Hè? Want als je wil demonstreren in Nederland, dan mag dat. Maar dan moet je het wel aankondigen. Je moet wel op een gegeven moment aangeven uh, waar, uh, uh, zeg maar waarover en waarvoor je wil demonstreren. Nou, dan worden er een aantal locaties in Zandvoort aangewezen waar dat kan, waar dat mag zodat het ook nog eh, niet helemaal achterin eh, een hoekje... waar iedereen dan weer boos over wordt... maar ook zichtbaar mag demonstreren. Dat mag in Nederland, dat mag ook in Zandvoort. Maar het moet wel gecontroleerd en, en goed georganiseerd zijn... en in overleg met de politie eh, en de gemeente kunnen plaatsvinden. Ja. En eh, ja, we houden, we houden met alles rekening. Weet dat in ieder geval. We zijn op alles voorbereid. Eh, wat dat er gaat, is het eh, nou, een heel goed voorbereid project... Uh, waar we uh, al weken mee bezig zijn. Uh, dus daar gaan we ook vanuit dat het ons lukt om uh, die dagen uh, dat ook allemaal in goede banen te leiden. En zijn er al aanvragen voor uh, demonstraties? Ik ben ik natuurlijk wel heel benieuwd naar de luisteraar. Van nou, toe. dat weet ik niet zeker of er al ook concrete aanvragen zijn. Er is, er is wel volgens mij wel iets van contact uh, uh, dat er uh, vanuit Haarlem een groep demonstranten op de fiets naar Zandvoort zouden willen komen. Uh, maar in hoeverre dat serieus is... want we hebben dat gezien, op, ook volgens mij ook op Facebook... een aankondiging, uh, dat zijn nog geen grote aantallen. Uh, maar men, men, uiteraard kijkt men daar wel naar... of uh, het interessant is om in Zandvoort uh, te komen demonstreren. Aan de andere kant uh, ja, er komen 70.000 uh, Formule 1-fans uh, naar Zandvoort... Ja. per terrein op de fiets... Er wonen een kleine 17.000 enthousiaste uh, uh, Formule 1-fans in Zandvoort. Ja, het lijkt me ook niet de meest aantrekkelijke locatie om te demonstreren voor iets waar, uh, waarvan je mag verwachten dat de meerderheid die daar aanwezig is, uh, dat met jou eens is. Dus, nou ja... <laughs> ik, ja. uh, ik kan u verzekeren, ik schrijf natuurlijk regelmatig een kodum in de Zandvoortse krant. Ja. Uh, en ik ben een absoluut geen liefhebber van de F1. Het interesseert mij geen hele puntje puntje. Ja, uh, maar ik, ik ben een heel groot voorstander van de Formule 1. Omdat heel veel mensen daar plezier van halen. Uh, ja. En het een heel mooi evenement is, wat Zandvoort goed op de kaart zet. Um, en ik, ja, ik, moet, ik krijg wel eens een aantal reacties van mensen die uh, zelfs mij betichten... ...van uh, dat ik een vervelende anti ja. natuur Natuur, auto liefhebbende, uh, nou ja, een uh, andere an ja, nare ja. dingen ik Ben. Dus ja, er zijn ook ja. in Zandvoort nog wel wat mensen die uh, een klein groepje, uh, die heel erg anti is. Nee, dat is ook prima. Weet je. je kan niet van iedereen verwachten dat ze allemaal enthousiast zijn. Nee. Dat hoeft ook helemaal niet. Maar wat we wel zien is dat met de komst van de Formule 1 en wat, datgene wat er in de afgelopen week kun, allemaal over is geschreven en is gezegd, dat wij in ieder geval erin geslaagd zijn om Zandvoort op de kaart te zetten. Iedereen dat weet duidelijk. dat de Formule 1 in Zandvoort gaat plaatsen in de volgende week en welk uh, uh, zeg maar gokje, ook wil passen. Uh, iedereen weet het. Uh, dat zien we de afgelopen weken al. Dat er heel veel mensen nieuwsgierig naar Zandvoort komen om te kijken. Goh. Even kijken hoe het eruit ziet. Wat zijn ze allemaal aan het doen? Hoe staat het op het circuit erbij? Ik zie regelmatig mensen over de hekken kijken. Want jeetje, dat is wel enorm wat er aan tribunes allemaal neergezet dat is. aan tentencomplexen. Er komen nu al mensen naar Zandvoort vanwege hun nieuwsgierigheid om te zien wat het is. Nou, als we dat dan weten vast te houden, ook, ook komend weekend. En dan zullen die mensen daarna ook nog wel een paar keer terug willen komen. Om eh, te kijken hoe het andere, in andere tijden in Zandvoort ook kan zijn. Dus dat is, die hebben we alvast binnen. Daar gaan we in ieder geval vanuit, En daar hopen we op. Dank u wel uh, op uh, deze zaterdagmorgen. Heel veel uh, succes uh, bij de voorbereidingen. Uh, en we hopen u natuurlijk uh, weer te spreken bij de, bij de evaluatie. Prima. Dank u we... wel. En tot dan. Tot dan. Gaan we nu luisteren naar Steve Hardy en Cockney Rebel. Come up and see me. In Zandvoort. You've done it all. No. You spoke the game, no matter what you say, but only metal, what a ball. Blue eyes, blue eyes, how can you tell so many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 Out. You have to Ja, luisteraars, Dit was een heel moeilijk nummer voor uh, een presentator van een radioprogramma. Want iedere keer als er een stilte valt, dan duik ik naar voren... Uh, achter de microfoon om het programma te beginnen. En dan ging het weer verder. Uh, maar goed, we hebben wel een hele strakke regie van vorm van kortdraaien. Dus die geeft mij een seintje wanneer ik echt mag gaan praten. Aan de telefoon hebben we, als het goed is, Maaike Koper. Roy. De nu nog fractievoorzitter ja. van de nu nog Partij van de Arbeid in Zandvoort. <laughs> ja. Over de mogelijke landelijke... Nou is het natuurlijk allemaal een beetje uit zijn verband gerukt. Uh, maar dat gaan ze het ons vast uitleggen. Uh, maar ik heb wel eerst een vraag, uh, Mike. Gisteren hebben we natuurlijk uh, uh, jullie landelijke uh, lijsttrekker op de televisie gezien. Ja? ja. Ik niet, helaas, want oh. ik was een dagje in Friesland, maar oké. Okay. Oh, oké. Okay. Nou, ja. uh, ja. uh, nou, uh, ik kom uit Aston. in de trein kan je heel goed uh, internet kijken. Oh, ja, ja maar ja. Ik, was een, ik, ik was mijn man aan het uh, vervoeren. Nee, dat dat ik niet. Oké, dat snap ik. <laughs> uh, maar die, die had een, een, een hele make-over uh, gedaan. Het haar zat anders, een bril was aangeschaft. Uh, ja, ik moet Oh, oké okay, zo. Ja. Ja, ik heb wel zulke foto's ook voorbij zien komen als je dat bedoelt. De ja. vorm bedoel je, Rolf. Ja, ja, ja. <laughs> en ik dacht nou, ik, ben jij uh, vooruitlopend op uh, alle veranderingen ook een uh, metamorfose uh, ondergaan? Of? Ah, dat vind ik altijd zo leuk dat dat gevraagd wordt. En, en, en, uh, uh, uh, aan... Uh, nou ja, vooral aan vrouwen natuurlijk. Van hé, hey, hoe, hoe ziet je haar leuk of ziet je haar anders? Of wat dan ook. Met of zonder stropdas voor de mannen. <laughs> uh, nou, ik weet het niet hoor. Maar als je mij nu voorbij ziet lopen, dan, uh, dan zie je dat ik de hele zomer heb gewandeld met een vriendin. Daar zijn we in coronatijd mee begonnen. Dus mijn haar is wat blomber. Ah, ja, dat klopt. Maar ja. het is natuurlijk uh, koepselij van de. Blijkbaar was er toch genoeg zon. Okay. Dus nou, ja, maak je geen zorgen hoor. Ik zou ja. dat zeker niet alleen aan vrouwen vragen. Ik, uh, ik nee hoor, ik heb de handen. mannen dus zo op dat weet ik zeker dat jij, dat, dat, dat jij daar goed op let. Ja, absoluut. Ja? Ja. Hey, fijn dat je er bent. En nu even een vraag. Uh, er gebeuren natuurlijk landelijk dingen. Uh, en veel mensen die, die hebben het over alsof de samenwerking en het gezamenlijk in het onderhandelingsproces uh, voor een nieuw kabinet eventueel uh, een direct of een complete fusie is. Wat is nou aan de hand? Ja, wat ik, wat, ik, wat ik begrepen heb, en we gaan het er straks over hebben in de ledenraad, hè, het is na het twaalfde. Ja. Uh, wat, wat ik begrepen heb is dat, uh, dat die, die, die formatie maar niet tot stand komt omdat er uh, gesteggeld wordt over hoeveel partijen uh, moeten daarna meedoen en dan met name hoeveel linkse partijen. Dus als het, op, als het daar alleen maar om gaat, kwam op een gegeven moment in de discussie. Nou, als het erom gaat dat jullie niet met twee fracties uit die hoek om tafel willen zitten. En GroenLinks en Partij van de Arbeid hebben nu eenmaal afgesproken. Dat ze elkaar vasthouden. Want er zijn zoveel zaken die inhoudelijk moeten gebeuren. Waarin we elkaar goed kunnen vinden. Overigens ook uh, voor, voor een deel prima met D66. Dus wat dat betreft is er, uh, is er al royaal iets inhoudelijk waar, waar we met elkaar gewoon aan de slag kunnen. Maar als dit de vorm is die je tegenhoudt, daarom maakte ik net dat grapje ook over de vorm en de inhoud, dan kunnen de fracties natuurlijk prima gaan samenwerken uh, uh, op alle punten waar we het dus met elkaar over eens zijn. En dat zijn er tussen GroenLinks en Partij van de Arbeid best wel veel. Om te zorgen dat we het over de inhoud gaan hebben en dat we aan de slag kunnen. Want dat kabinet is natuurlijk al heel lang niet dimensionair. En, en dat is toch eigenlijk... Eigenlijk is het schandalig en moeten we het daarover hebben, wat mij betreft. Maar ik begrijp dat het nu gaat over de... Ja, hoe samenwerken GroenLinks, Partij van de Arbeid? Nou, en samenwerken, dat lijkt me uitstekend. Ja, je kunt altijd samenwerken en je moet ook samenwerken in het versnipperde landschap. Of dat nou landelijk is. Of plaatselijk. Maar de, de vraag die gisteren ook op televisie <coughs> werd gesteld... is van, is het, gaat het nu de, de, de VVD en andere partijen uitmaken... of er een fusie komt tussen GroenLinks en de Partij van de nee, Arbeid? Ja, maar, Want, maar, de, maar dat is natuurlijk <coughs> absoluut niet aan de orde. Hè? Kijk, dan, dan zeg ik, uh, ja. en, en meneer Rutte en uw uh, spindokters, waarom hebben jullie het niet over de inhoud? Laten we het daar nou eens met elkaar over hebben. Want volgens mij zit het land echt uh, te springen... om allerlei problemen die opgelost moeten worden... En we moeten aan de slag. Dus ik vond het wel een praktisch voorstel van de Partij van de Arbeid de GroenLinks... om dan te zeggen, nou ja, als dat het probleem uit de weg haalt... en uh, uh, daardoor hebben we morgen een kabinet, kom nou maar op... want wij zien allerlei oplossingen voor de grote problemen die er zijn... op het gebied van ongelijkheid, op het gebied van de armoede... op het gebied van wonen, ons allergrootste probleem... en waar we hier in Zandvoort ook van alles van weten. Dus laten we in godsnaam aan de slag gaan, in hemelsnaam bedoel ik. ja. ja. Maar wordt het dan uh, bijvoorbeeld uh, straks uh, uh, de, de, de PVGL, de partij van GroenLinks? Of, uh... nee, ja, kijk, weet je, bij ons maken de leden natuurlijk alles uit, ja. meneer Rutte. Dus, en dat zal voor GroenLinks niet anders zijn. Dus uh, uh, uh, ik heb Karim van de Weken uh, ook daarover gesproken. En wij weten ook allebei dat ook wij uh, in, in de politiek gaan daar niet over... Uh, dus de leden moeten dat bepalen. En leden zullen zo hun argumenten hebben om te zeggen voor... en zo hun argumenten hebben om te zeggen tegen. Wat je gewoon ziet is dat alle partijen... die hebben te maken met kleinere aantallen. Er zijn steeds meer partijen. Dus je zult uh, een soort verbinding met elkaar moeten zorgen... een soort samenwerking... om te zorgen dat je je, je, je idealen kan verwezenlijken. Ja. Ja, of dat in een fusie moet... Ik ben helemaal nog niet zo ver om die discussie daarover aan te gaan. Maar ik wil er graag over nadenken met elkaar. Over hoe we dat met elkaar het beste kunnen in, in een vat kunnen gieten. En samenwerken. Maar Roy, dat geldt ook voor alle andere partijen van alle andere kleuren hier in de gemeenteraad. Je weet, dat heb ik altijd hoog in het Want ik geloof er niet in dat er één partij alles kan uitmaken voor heel Nederland. Dat moet je toch met elkaar doen. We moeten het voor iedereen doen. Dat is helemaal waar. Maar ik ga weer terug naar het onderwerp. Hoe voor ben je daarmee? Met deze loepel. Uh, want uh, morgen, het congres begint om 12 uur. Uh, ja. En de, het beeld bestaat dat dat gaat over het wel of niet besluiten tot een fusie. Nou, de, de, dat is één van de onderwerpen. En het ja. andere onderwerp is... Uh, moeten wij als Partij van de Arbeid zo lang blijven, uh, blijven leuren met elkaar... en met de GroenLinks uh, uh, net zo lang totdat... Uh, dat we over een half jaar nog in kabinet. Hoe lang ga je hiermee door? Nou, daar zijn verschillende moties over en er zijn ook verschillende moties en uh, ah. en zaken over. Uh, nou ja, op welke wijze geef je dan die, die eventuele samenwerking met GroenLinks vorm? Ja. Uh, allereerst is natuurlijk zijn de, de, de onze uh, Lilian en uh, degene die meedoen aan de onderhandelingen komen allereerst natuurlijk uitleg geven over en wat is de stand van zaken enzovoort. Nou zo. Dus dat is aan de orde en dan gaan we met elkaar praten over de moties. Zo van gaan we gaan we die kant op of gaan we die kant op? En dat is Een dan het ja. is allemaal online, hè? Ja, het is online. Maar we hebben al eerder uh, congresen gehad online en dat gaat eigenlijk uh, dat gaat eigenlijk heel erg goed. Ja. Ja. ja dat, oh, dat is, is wel ja. Heel fijn ja. natuurlijk. Dus je krijgt je krijgt op tijd informatie uh, thuis gezet. Kijk, er gaat niets boven live vergaderen. Want dan spreek je elkaar, dan zie je elkaar, dan zie je de lichaamstaal van iemand, dan hoor je de emoties beter. En, nou, dat is altijd uh, nummer één, maar als, dit is een goede tweede, want je krijgt op tijd uh, de informatie thuis, Die kan je op je gemak doornemen. En dan vandaar ook dat, dat het vooral gaat ook over de emoties, over de dan heb je de voorstanders en de tegenstanders aan het woord. Ja, dat is live niet anders. En dan gaan we stemmen. Nou, zo. En zou zoiets in, in Zandvoort dan ook een, een goede mogelijkheid zijn? Een, een fusie tussen uh, de Partij van Arbeid en GroenLinks? Nou, als de leden dat willen, is dat zeker een mogelijkheid. Uh, want er zijn meer, uh, er zijn meer uh, gemeenten waar, waar dat in gebeurt. Maar een echte fusie, dat komt nog niet zoveel voor. Wat wel heel veel is uh, samenwerking... Tussen GroenLinks en Partij van de Arbeid. En dat komt omdat we gewoon, ja, voor een groot deel wel uh, punten hebben, waar we met elkaar over uh, een overeenstemming in hebben. En dan is het goed dat je elkaar opzoekt en versterkt. En er zijn dus in heel Nederland al een aantal van dat soort uh, combinaties. En Karim uh, en ik hebben tegen elkaar gezegd, nou, dat is aan de leden en de besturen. Dus de besturen moeten zich daar uh, met elkaar uh, over uitlaten. Wij hebben eigenlijk. Uh, nou, gedurende de loop van deze raadsperiode... ...steeds meer gezien hoe we, hoe we ongeveer telt stemmen op, op, op een aantal zaken. Uh -huh. en, en, dus wij zoeken elkaar regelmatig op. Dus we hebben een goede samenwerking... ...maar we hebben vooral nu ook een hele goede samenwerking in de, met elkaar. En, en met z'n tweeën maak je nog natuurlijk niets. Je moet het wel uh, hebben van uh, de meerderheid in de raad... ...om te zorgen dat de, de besluiten genomen worden waar iedereen zich prettig bij voelt. Dus, en ik denk dat dat laat zien hoe wij, de, hoe wij erin staan... Uh, Karim is ook toegetreden met GroenLinks tot de, tot de coalitie... om gewoon te zorgen dat we voor Zandvoort aan de gang gingen. Want je weet nog, al alle, het alle gelazen wat we hadden natuurlijk in coronatijd... dat we coalities uit elkaar vielen. Daar, nou. daar weten we alles van. De, de luisteraars ja. zijn dat vast nog niet vergeten. Nee, um, nou, wij ook niet. <laughs> met deze uh, wijze, warme en toch misschien waarschuwende woorden... Uh, gaan we dit interview beëindigen... Uh, en dan gaan we zo praten hierna uh, met uh, Karim El-Gabali... Uh, om um, uh, zijn visie uh, te horen um, over dit spannende verhaal. Maar eerst, okay. dankjewel voor uh, uh, jouw bijdrage. Ik wens je nog een Ik hele gedaan, fijne uh, zaterdag en zometeen heel veel succes. Misschien ook wel wijsheid en sterkte tijdens het uh, congres online. Dat komt helemaal goed, Roy. Perfect. Dankjewel. Tot ziens. Oké, okay, bedankt hè. Dag. Dag. En dan gaan we nu luisteren, ja, dames en heren... naar de favoriete popgroep van Cor Draaier. Uh, en mensen die hem goed kennen, die kunnen het wel raden wie dat is. Dat is The Chorus met het nummer Breathless. Go on, go on. Dat was de chorus met Breathless. Aan de telefoon hebben we als het goed is nu Karim El-Gabali. De nu nog fractievoorzitter van GroenLinks in Zandvoort. Van de partij, landelijke partij uh, nu nog GroenLinks. Uh, en we gaan praten ook met hem over de op handen zijnde, mogelijk op handen zijnde fusie tussen GroenLinks en de Partij van de Arbeid. Goedemorgen Karim. Goedemorgen, Roy. Goedemorgen. Ja, er zijn natuurlijk uh, uh, heel erg uh, veel leuke dingen... en ook misschien wel een beetje plagerige dingen te vragen over deze fusie. Uh, maar laten we eerst eens beginnen. Um, waarom een fusie de, vanuit jouw gezichtspunt... tussen GroenLinks en de Partij van de Arbeid? Ja, ik, ik denk dat je uiteindelijk samen altijd sterker staat. Uh, en, en zeker ook met onze twee partijen. Als je kijkt naar de afgelopen jaren al... Zie je bij beide partijen toch wel een soort van gevoel van: hé, hey, uh, we, we overlappen enigszins op, uh, op veel terreinen. En we kunnen goed uh, het met elkaar vinden. Uh, ik denk eigenlijk al in, in de tijd uh, van, van de voorgangers van, van Klaver en van Ploemen, werd er ook al, eigenlijk al wel, uh, op de achtergrond van mij gesproken van mogelijk met elkaar iets samen gaan doen. Uh, en ik denk dat dit uh, voor het eerst dat is een, dat dat handen en voeten aan het krijgen is. Ja, en ik vroeg dat ook al aan, uh, aan Maaike Koper. Uh, is dat omdat de VVD zegt, ja, maar ik wil, niet maar, ik wil maar met één linkse partij praten? Bepaalt de VVD tegenwoordig uh, dit soort dingen? Nou, ik denk nu dat het VVD is. Het is wel echt een obsessie, denk ik, van de VVD. Ook als ik weer uh, lokaal hier in, in de krant keek uh, deze week. Ja. Uh, dat ik denk, van waarom, waarom is links opeens een, een vies woord geworden voor, uh, voor VVD'ers? Uh, dus, dus ik denk dat dat daar meer in ligt, uh, maar het is niet zo dat Mark Rutte dit vindt, dit is wat ik weet, al uh, wel langer een traject. Uh, voor mij komt elke verkiezing komt wel oppoppen uh, dat de linkse samenwerking een keertje van de grond af moet komen. Uh, nou, nu komt het een keertje na de verkiezing oppoppen. Uh, dus ja, ik denk, ik denk dat dit gewoon een logisch gevolg is van een discussie die volgens mij al veel en veel langer uh, aan het boeden is. Ja... Uh, we kunnen natuurlijk wel zeggen dat uh, uh, Jesse Klaver, de fractieleider van uh, GroenLinks, de lijsttrekker, uh, een zeer vooruitziende blik had. Want die maakte zelfs wel posters met een gezamenlijke namen. en daar dan ook nog D66 erbij. Uh. Ja, ja, zo kun je er naar kijken. Nou ja, maar dat, dat is wat ik dus zeg. Het is, het is al langer een idee. Het is niet per se nu uh, met de verkiezingen, of zelfs met, met de formatie, zo dat. Uh, uh, graag willen samenwerken. Volgens mij heeft Jesse Klaver de hele... ja, ongeveer de hele campagne wel uh, geprobeerd... om met iedereen een samenwerking te zoeken. Uh, dus, dus ja, het, het is een logisch gevolg... van wat er in de campagne is gebeurd, wat er tijdens de verkiezingen is gebeurd... Uh, en wat er nu eigenlijk eindelijk een keertje... hopelijk in de formatie gaat gebeuren, want... eerlijk is eerlijk, het duurt allemaal heel erg lang op dit moment. Ja. ja. Maar daar is... En dat is <coughs> daar is vaak niet zo heel veel aan te doen. Nou ja, dus denk ik heel veel aan te doen als mensen bepaalde blokkades uh, eraf halen, uh, kun je gewoon over de inhoud met elkaar praten, maar ja, uh, dan krijg je weer de beeldvorming, want kan rechts met links samenwerken of kan links met rechts samenwerken. Uh, en daar gaat het volgens mij niet om, maar zeker in de coronacrisis. Het gaat om dat je land bestuurt of in ons geval de gemeente. En dat is veel belangrijker dan allemaal ja, pol politiek en persoonlijk gesteggel, vind ik zo. Uh, op zich is dat natuurlijk waar, maar er zijn ook mensen die zeggen: ja, maar als de Partij van de Arbeid en GroenLinks elkaar loshouden zouden laten, dan zouden we die niet hebben. Want met één linkse partij willen ze wel, dan hebben we misschien wel binnen een paar weken een kabinet. Ja, zo kun je ook naar kijken. Maar aan de andere kant, uh, als twee partijen gewoon graag gezamenlijk willen werken. En dat ook voor die politici die daar zitten de werkdruk vermindert, snap ik ook die, die kant van het verhaal wel. Het gaat mij er meer om dat volgens mij het er in dit geval om gaat dat het twee linkse partijen zijn, ...en ik persoonlijk niet uit te maken of het nou twee, drie, vier, vijf linkse partijen zijn... ...of twee, drie, vier, vijf rechtse partijen. Nee, het gaat om dat het land gewoon zo snel mogelijk wordt geregeerd. Uh, en uh, als bepaalde partijen, bepaalde hoeveelheden linkse partijen niet, uh, niet goed vinden... Dan, dan, ...dan dat is aan hun. Maar ik vind links, rechts, maakt mij niet uit... ...als ze maar gewoon het land besturen. Ja, dus wat jou betreft is dit geen uh, trucje om te zorgen... ...dat uh, meneer Rutte dan maar akkoord moet gaan met... Uh, ...oh, er is maar één linkse partij, dus ik heb niks meer te zeggen... Nee, ik vind, maar dat is wat ik, ik vind het geen trucje. Dit vind ik een logisch gevolg van wat al ja. langer is ingezet en wat, wat gewoon ja, de achtergronden van beide partijen is. Dat begrijp ik. En um, stel je maar nou voor dat uh, de Partij van de Arbeid gaat hierover praten. Hoe gaat het bij D66? Hebben de leden daar... Sorry, excuseer mij. Bij GroenLinks, hebben de leden daar uh, hier nog een stem over? Qua, qua stemmen niet. Het is niet zo dat wij bij GroenLinks vandaag kunnen stemmen over, over deze visie. Dat heeft te maken met onze statuten. Dat, dat, dat kon gewoon niet op die termijn worden ge, geregeld. Wel uiteindelijk met vervolgens dat bestelde komende regeerakkoord. Dan moeten wij er wel over stemmen. Maar vandaag kun je bij, bij GroenLinkske wel een gesprek gaan met onder andere Jesse Klaver eh, met, eh, en met Corinne Ellemeet, de, de, de voorzitter. Uh, over deze ophanden zijn mogelijke samenwerkingen tussen Partij van Albert en GroenLinks. Ja, en uh, kijk, hier ben je natuurlijk uh, uh, een fractievoorzitter en een gemeenteraadslid, maar landelijk gezien ben je gewoon een partijlid. Uh, dus als gewoon partijlid, uh, zeg je dan van, uh, ik heb hier warme gevoelens bij. Nou ja, ik denk altijd dat je uh, dat weet je. Dat, ik, uh, mijn visie is altijd dat je vanuit samenwerking veel meer bereikt dan dat je dat doet in je eentje. Ja. Dus ik denk zeker dat dit, en uh, zeker aan, aan de linkerkant, uh, wel iets goeds is uh, om te doen. Om juist ook te zorgen dat, dat, dat bijvoorbeeld de fractieleden van GroenLinks en de Partij van de Arbeid... gewoon ook echt volle aandacht kunnen hebben voor heel veel uh, dossiers. Want uh, je hoorde ook al voor de verkiezingen en rond de verkiezingen verhalen... dat heel veel Kamerleden bijvoorbeeld ook, uh, zeker voor kleinere partijen... heel veel moeite hadden om al die debatten die er zijn nu tegenwoordig om die bij te wonen ja. dat sommige partijen helemaal niet vertegenwoordigd waren bij, bij bepaalde debatten en met dit soort samenwerkingen uh, heb je dat opeens uh, heb je die mogelijkheid wel uh, natuurlijk gaat het nu alleen om om informatie maar het zou natuurlijk ook kunnen dat het langer gaat duren dus ik denk dat het eigenlijk alleen maar ook positief is uh, voor de mensen die er werken en voor het linkse geluid in de politiek aan zich omdat dat dan gewoon veel beter verdeeld is en kan worden gehoord en uh, ...die belangen ook beter kunnen worden meegenomen. Dus ik zie eigenlijk daar wel een voordeel in. Maar als dit nu landelijk zou uh, gaan plaatsvinden... ...dan zou dat ook in standvoort uh, consequenties hebben? Uh, het zou consequenties kunnen hebben. Uh, maar zoals Maaike Koper net zei... ...daar gaan uh, Maaike en ik niet over... ...maar daar gaan uh, onze leden en bestuur over. Uh, dus als die leden en die bestuur dat, dat zouden willen... ...dan uh, wie zijn wij om dat tegen te houden? En daarbij kan ik het ook heel erg goed met Maaike vinden. Dus uh, daarvoor zie ik niet echt grote problemen. Dat zou wel heel interessant zijn. Dan zouden we ook hier een grotere, een, een, een grotere linkse partij hebben. Ja, ja dat zou kunnen. Ik, we, wij sluiten niet uit. Dat is, wel, dat is wel ook weer een heel prachtig politiek antwoord. Ja, maar, uh, maar ook in het antwoord: nee, en Mike zijn natuurlijk ook gewoon partijleden die ook mogen meestemmen over dit soort dingen. En die mogen er ook Stop. wel een, een standpunt uh, hebben of mogen jullie dat niet uitdragen, vind je? Nee. Nee, nee, maar kijk, het is het is nu voorbaar om te zeggen dat Maaike en ik uh, voor een samenwerking zijn. We praten natuurlijk al langer met elkaar. We hebben het ook wel vaker over dit soort ideeën gehad. We werken in principe ook al heel erg goed samen. We zitten samen in een coalitie. Uh, en uh, eerlijk is eerlijk, Maaike en ik bellen elkaar ook wel eens een keertje. Want we zijn ook gewoon mensen. Uh, ja. En we, we praten ook gewoon met elkaar. Dus die samenwerking tussen, tussen in dit geval uh, ons twee uh, en de rest van, uh, van de, van de achterban die die die is er natuurlijk al wel een beetje. Maar of hij verder handen en voeten gaat krijgen... ja, ik heb geen glazen bol waar ik in kan kijken. Maar ik gaat het niet uit. Dat begrijp ik. ja. En dan zouden we uh, heel flauw natuurlijk ook over de poppetjes kunnen gaan praten... maar ik probeer me maar, maar in te houden. Uh, dus dat ga ik niet doen. Uh, jullie zeggen, je werkt al heel veel samen met de bedrijf van de arbeid... ook hier in, uh, in, uh, in Zandvoort. Ja, en ook met, met, met, met bijvoorbeeld D66... Uh, ja. de, de, die ligt natuurlijk ook in ons verlengen, het, het CDA. Eigenlijk werken we nu in de coalitie natuurlijk samen met alle partijen die daarin uh, zijn vertegenwoordigd. Dat zijn er nogal wat. Ja. Um, de, maar dus, dat, dat, dat is wat ik ermee wil zeggen. Kijk, het is lokaal denk ik altijd wel een beetje een ander verhaal. Want lokaal is natuurlijk veel, veel meer uh, dat, de punten van heel veel partijen dicht bij elkaar liggen. Uh -huh. dus, dus, maar ik sluit het dus niet uit, laat ik het zo zeggen. Ja. Nou ja, als het landelijk gebeurt, stel je voor dat de partijen... Uh, maar, maar dit, dit gaat nu, natuurlijk nu eigenlijk nu nog alleen maar over uh, een, een nog niet eens een fusie... maar het gezamenlijk optrekken of één fractie vormen tijdens de onderhandelingen. Klopt, ja. Het gaat eigenlijk nu puur uh, om de formatie. Het zou allemaal kunnen dat, we, dat dit nu wordt besloten... of dat dit uh, de goedkeuring krijgt van beide leden. Ja. Uh, en dat vervolgens uh, de GroenLinks Partij van de Arbeid niet aan de formatie gaat deelnemen. Dat kan dat ook, nog. ook nog kunnen. Ja, en dan zouden ze, blijven het gewoon twee fracties in de Tweede Kamer... die misschien wel met elkaar samenwerken... maar blijven dan wel twee losse partijen en fracties als het nog volgt. Ja, ja en nee, want er is volgens mij al door Klaver en Ploemen gezegd... Dat, uh, dit, uh, dat, dat zij niet weten waar dit eindigt. Het zou kunnen dat dit zo erg bevalt uh, met die fractievergaderingen rondom uh, het formatieproces dat ze denken... Van, nou, waarom zou dat ook niet gewoon doen uh, in de Tweede Kamer? Wat ik net al zei, er zijn heel veel debatten... en dan zou dat een logische stap zijn om uh, misschien daar ook over te praten en naar te kijken. Ja, maar ja, de kiezer. Uh, en dan ga ik even Advocaat van de Duivel spelen. De kiezer heeft toen gezegd: Ja, maar ik heb helemaal niet gestemd op de Partij van de Arbeid. Ik stemde op GroenLinks. Want die heeft een aantal punten die toch wel even afwijken. Bah, hier ben ik helemaal niet blij mee. Nou ja, dat, dat, dat klopt ook. Dat is natuurlijk altijd uh, de vraag. Ook met mensen die uh, naar een andere partij gaan. en hun zetel meenemen. Uh, het is altijd een lastige vraag. Uh, wat, wat vindt de kiezer ervan? Aan de andere kant, uh, ja. Je, je wil ook het linksgeluid, als, als denk ik als, als, als kiezer zelf oh. uh, daarnaar kijk, ik wil je ook dat het linksgeluid wo goed wordt gehoord. En dat dit uh, een manier is waarop dat uh, kan gebeuren, dan heb ik daar niet heel veel op tegen eigenlijk. Ja, en uiteindelijk beslissen uh, de leden, of dat nou uh, nu op de hele korte termijn is, of wat langer, of het partijcongres, uh, wat er gebeurt, dus het, het blijft een democratisch proces. Daarom, en dat is het allerbelangrijkste denk ik, uh, dat dat altijd wel een democratisch proces moet blijven, want uh, als dit zomaar werd opgedrongen, denk ik dat uh, iedereen heel erg anders uh, zijn mening had laten horen de laatste dagen en weken. En natuurlijk hoorde het al wel een beetje, maar ik denk dat het een, een gezond en goed proces is dat het zo verloopt. En heb jij een, een gevoel van, over de uitkomst die, uh, van het, uh, uh, de bijeenkomst vandaag met bij de Partij van de Arbeid? Heb je het gevoel? Ja, ja ik, ik, ik denk uiteindelijk wel uh, dat de Partij van de Arbeid, uh, ken die partij als een pragmatische partij, dat die hier ook het voordeel van voor inzien. En, uh, ...daar wel mee uh, akkoord gaan. Uh, en het is ook goed hè, dat er discussie in is. Ik bedoel, met discussie ja. kom je juist tot, uh, tot, tot nieuwe inzichten... ...en kun je alleen maar, alleen maar winst uh, eruit halen. Jazeker. Ik denk dat je op die manier leer je natuurlijk... ...in ieder geval standpunten van elkaar... ...en misschien ook weer nieuwe ideeën. Daarom. Maar er wordt natuurlijk wel altijd gezegd... ...de rechterkant, ja, maar de linkerkant... Uh, ...wordt dan maar gediscussieerd en gepraat en gepraat... ...en dan kom je nooit tot iets... Ja, maar dat is dus weer wat ik net aan het begin ook zei. Ja. Wat, wat mij opvalt de laatste tijd is dat uh, de rest de hele tijd heel erg lekker op links aan het afgeven is. Dus dat is vies, het is raar, het duurt allemaal lang. En Terwijl als ik dan kijk naar het afgelopen beleid dat wij in de, de afgelopen jaren hebben gevoerd, dat vooral restbeleid is, uh, dan, dan uh, ho hoop ik met uh, heel mijn hart dat er nou een keertje wat meer linksbeleid uh, uh, aan, aan te pas gaat komen. Want ik denk dat het land daar heel erg bij gebaat is. Ik bedoel, uh, kijk naar, naar, naar bijvoorbeeld de zorg, kijk... Naar, naar, de, ...naar het onderwijs, uh, naar, naar de politie die zwaar onderbezet is... ...allemaal tijdens rechtsbeleid gebeurt. Ik denk dat het goed is als links een, een keertje uh, ietsje, een vinger in de pap gaat, gaat krijgen... ...want dan gaan we aan de maatschappelijke kant gaan we ook een keertje iets doen met Nederland. Ik zie daar geen probleem in. Uh, ja, maar of je daar een probleem in zit of niet, de, de kiezers zitten dat niet zo zitten... ...want zo groot zijn de linkse partijen niet meer. Ja, Nee, maar dat, dat heeft denk ik te maken met, uh, met het beleid van de afgelopen jaren en de, de, de, de, het jaar of de jaren waar we nu al eigenlijk in zitten. Uh, ik bedoel, ik denk dat mensen veel meer hebben gekozen voor vastigheid en het continueren van bepaalde zaken in het licht van bijvoorbeeld een coronapandemie. Uh, en uh, ja, waar zet je D66? Is D66 een uh, linksliberale partij of een rechtsliberale partij? Het, het, het, weet je, het is maar naar hoe je ernaar naar kijkt, dat, dat wil ik ermee zeggen. Ja, Nou, dat zijn uh, wijze woorden. Alles is natuurlijk inderdaad uh, afhankelijk van hoe je ernaar kijkt. Uh, wij zijn in ieder geval heel erg benieuwd wat hier gaat gebeuren. En ja, zodra er een aanleiding is... dan zullen we je graag weer vragen om uh, verder toe te lichten... hoe het uh, ervoor staat en wat jouw mening erover is. Is helemaal goed. Dankjewel voor uh, je bijdrage. Nog een heel fijn weekend. Uh, en uh, we gaan nu luisteren naar Rod Stewart met... Do you think I'm sexy?